In het Duitse roergebied is een groot stuk snelweg afgesloten waar ongeveer 2 miljoen mensen feestvieren. Tot morgenochtend vroeg mogen er geen auto's rijden om te vieren dat de regio dit jaar culturele hoofdstad van Europa is. De snelweg is afgezet van Duisburg tot Dortmund, 60 kilometer lang, en er gebeurt van alles. Op de ene rijbaan wordt gefietst, gewandeld en geskeet. Op de andere rijbaan staan zeker 20.000 tafels waar iedereen zich kan presenteren. Onder meer kunstenaars, hobbyverenigingen en bandjes maken daar gebruik van. Ook de provincie Brabant is van de partij. Dans, muziek en een vlaggenparade waarin de deelnemers aan de Vierdaagse zich aan het publiek kunnen voorstellen. Het feest begint met een optreden van Ellen ten Damme en de traditionele landing van parachutisten. Duizenden wandelaars haalden vandaag hun startbewijs op en morgen kan dat ook nog. In totaal mogen er 45.000 mensen deelnemen aan de Vierdaagse. De marsleiding neemt waarschijnlijk speciale maatregelen vanwege de verwachte hitte op de eerste dag... Morgen wordt besloten of er dinsdag een half uur vroeger wordt gestart en of er onderweg extra waterpunten komen. De laatste dagen van de vierdaagse wordt het weer waarschijnlijk gunstiger voor de wandelaars. Het weer vannacht helder en ongeveer 12 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het.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 Inspiratie, adem van geest, inspiratie, maar wij zijn.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 It's just better to live Live your lie. Yeah. But my heart is still contemplating It is still debating There's a wrong side to this table Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast William Appelman. Hij organiseert de bekende Swingstation feesten. En we gaan het in dit blok hebben over wat zijn Swingstation feesten. Nou, William, wat zijn Swingstation feesten? Ja, uh, dat is natuurlijk. Uh, ja, hoe laat zich dat beschrijven? Ik, ik heb zelf nu op de webs uh, nieuwe Flyer for the Beachparties. Uh,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 Uh, van half negen naar half twee. Dus dat schuift ietsje op. Je bedoelt het over de reguliere tijd, tijd, de de tijd uh, dat we open zijn in Haarlem. En uh, ja, wat zijn sphinx dus, uh, Ja, misschien zijn er uh, luisteraars die uh, kunnen bellen of zo. Die zeggen van nou wat ze het zelf ervaren hebben. Maar ik, uh, na vijf en een half jaar, ik vind het ach, altijd hartstikke leuk. En uh, ja, en, en dat is wat het altijd weer verder brengt, zou ik maar zeggen. En, uh, ja. We hoeven geen luisteraars te hebben die, uh, die bellen. Ik ben er zelf natuurlijk ook geweest. Mario ben je er was geweest? Nee, ik ben er niet nee? geweest. Ik ben alleen toen met het interview op uh, uh, locatie Buddha. geweest. Ja. Uh, Boeddha Dance was dat, hè? Uh, was dat Boeddha Dance ja. was uh, in het meterhuisje. Um, ja. Maar wat, mijn, uh, wat, ik, uh, wat mij opviel is de, in ieder geval de ongedwongen sfeer. De, ja. de relaxedheid. Uh, het, het neigt een beetje naar alternatief uh, publiek. Uh, volgens mij werd er ook op blote voeten gedanst. Of was dat bij jou niet? Een enkele dat alleen... doet dat. Maar nee hoor. Het is, uh, ik zeg wel. Het is een regulier feest. Uh, misschien niet zoals uh, Two Generations. Uh, die ligt, ligt ook nog heel ver op het zakelijke bedrijf. Uh, mensen uit die bedrijven proberen ze te benaderen. Maar het is een regulier uitgaansavond. Voor uh, ja, de oudere jongeren. En uh, ja, iemand die op, op blote voeten wil dansen. Dat mag. mag dat, maar ja. Natuurlijk ja, zijn... Uh, Kijk, ja. Ik, ja. Het was bij het Meterhuis uh, namelijk wel. Dat was de Boeddha dance Ja, Boeddha Ja, dat ja. zijn uh, collega's. En oh, dat, daar daar ja. zat ik eens voorheen. Daar uh, hebben we het samen met z'n drietjes toen ik nog op station zat uh, opgericht. En uh, met Tine van Heuven en uh, Tineke Buiteneck. Ja, dat is een echt een alternatief, spiritueel. Tineke dat is iemand veest. anders hoor. Uh, Tineke. Zusters, misschien zuster. Weet Tineke, Tineke. Ja, nou ja die hebben ja. we toen in de uitzending gehad Die oh. ja. vind we nog wat. Ja. ja.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 En um, de 80s 90s now. Dus meer de moderne okay. muziek met house en dance. Uh, wat trance, maar ook wat, wat funk. Dus weer meer de upbeat, uptempo uh, Avondmuziek. Uh, uh, waar een avond uh, DJ uh, uitge, uh, uitermate goed moet kunnen mixen. En waar je gewoon lekker uit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 Anders, uh, het is niet zomaar even een, uh, een losse vlodder dansfeest. En, uh, nee, dat, dat is, ik vind dat heel belangrijk voor dat, dat min of meer de mogelijkheid moet zijn om elkaar te ontmoeten. Het zijn uh, dezelfde mensen die dan steeds. Uh, daar nee, komen. lang niet. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel uh, mensen die gewoon even een keer aankomen, waaien en, en drie jaar later of, of een jaar of, of helemaal niet meer terugkomen.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 tot traditioneel, spirituele, alternatieve manieren over nadenkt. Bijvoorbeeld, mijn broer is ondernemer in de Kop van noord in in Annapolona. En hij is niet zo erg bezig met, zeg maar zeggen, meditatie. Of, nou hij is helemaal niet gewoon, nou, hij heeft je tijdje, boompje, beestje. En een flink bedrijf. Maar als ik dan naar hem luister, dan denk ik van ja, je bent wel op een bepaalde manier heel spiritueel bezig. Aan het creëren, aan het scheppen, is hij. Dat is het bedrijf. Tegenslagen probeert hij dan toch weer op een hele mooie...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 en, uh, oh, die dat ook doen. Nou ja, padwerk is ook een manier, een school, een levensschool die, die dat, uh, zeg maar, daar handen aan voeten aan geeft. Ben, ben je nog steeds lid van padwerk? Nee, ben ik al, uh, al tien jaar niet meer. Oh, Oké, okay. nee. en hoe lang heb je erin gezeten? Nou, vijftien jaar. Vijftien jaar? Ja, jongen. vanaf uh, we... jongen uh, twintig. Vroeg Tijd? Twintig? Ja. Tijd. Wat een wijsheid zou je in hebben. Ach, Hé, hey, Vertel eens, uh, wie is uh, William Appelman? We hebben nog een paar minuutjes. Dus ja. ik probeer het kort te houden. Wie ben ik?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 En dit strandfeest wordt ook nog gehouden op zaterdag 28 augustus. Wil je ja. met nog wat aan toe te voegen? Ja, als het mooi weer is zoals vanavond, dan gaan we gewoon helemaal buiten. Afgelopen mm. keer ook. Dus uh, 4,5 man, uh, helemaal lekker buiten. Echt uh, type Florida feestje, weet je wel. En, uh, helemaal gezellig. En de zonsondergang, hè? En een vol zon ja, volle zonsondergang. Daar gaan <laughs> Klinkt, wij voor. In Klinkt heel he? romantisch. <laughs> nou, mensen, luisteraars dus allemaal komen.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 Het ritme van ZF.